Man van Goud Een hoorspelling zes delen van Nick Funke Bordewijk naar de roman van Victor Kenning. Regie Hero Muller Ik maak een pakje van je Met je handen op je rug gebonden Zal hij alles geloven Wie? Odauda Odauda? Hoezo? Lekker geslapen? Of was het erg ongemakkelijk in de oh. rijwagen? Nee, heerlijk ze, heerlijk Ziezo Nu ben je ongevaarlijk hmm. ze, wat, uh, wat is dat met die uh, Odauda? Hmm. Dat zal ik je zo dadelijk aan het ontbijt wel vertellen Ik zal je wel voeren Oh, dat is vriendelijk van je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 En dan nou kost u me notabene 5000 dollar. Wat vindt u, meneer Kollert? Zal ik dat van zijn honorarium aftrekken? Dat zijn uw zaken, meneer O'Dowdha. Draai u om en doe uw handen omhoog. Ik wil u even fouilleren. Meneer Carver heeft zijn best gedaan, meneer O'Dowdha. Maar dat in gedachten. Nou, dat van u me dat onder ogen te brengen. Maar dat best doen van hem, dat gaat me 5000 dollar kosten. Mimi, haal het pakje. Stel het geld maar, dan kan u voor mij het pakje geven dan wat weinig weer. Oh nee, meneer O'Dowd, mij niet gezien. Stel je voor dat er iets in mijn gezicht ontploft. Maak het zelf maar open. Gelijk heb je, jongetje. Je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn. Tel jij eens even, Mimi. Hm? Het klopt. Mimi, schuif het pakje over tafel naar hem toe. Kom niet dichterbij.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 Hierop, je bewusteloos. We moeten er voor hij bij komt. Help me even Tony in de auto dragen. Oh, Tony! Jij, ja, broertje, ik, ik zou jou wel... Als jij je straks beter voelt, O'Dowda, dan kunnen we misschien tot zaken komen. Je autosluiters zal ik een paar kilometer verderop op de weg achterlaten. Ik heb mijn best gedaan, maar ik ben niet veel te weten gekomen, Calver...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 Maar slot ben ik het geweest die u heeft verteld waar de wagen zich bevond. Zou in uw voordeel kunnen zijn? Ik zal erover nadenken. Waar bent u? Als u belooft er niet met O'Dowda over te spreken, zal ik het zeggen. Dat beloof ik. Ik logeer in het AB Hotel in In Binnen. Goedemorgen, Carver. Hé. Hey. Wat een luxe ontbijt op bed. ja. Zet blijven even mijn broodjes af. Ik heb altijd honger. Wist jij dat de eerste croissants uit Boedapest stammen uit het jaar 1668? Nee, dat wist ik niet, nee. Zet zoek jij al tijdkamer zonder het eten? Nou, alleen als het nodig is. Hé, hey, kijk, we hebben al wat. De pistool zat ik me bij me steken. Nou, geef je dat terug aan ook Douda, het is van hem. <laughs> De badkamer is niks. Goed, dan nu het bed. En ja, dan, dan moet ik eruit. Klaa. Eh, eh, zeg, je hebt natuurlijk al in de zeven van het hotel gekeken, hè? Natuurlijk. En natuurlijk in mijn auto. Natuurlijk. En natuurlijk weet ik dat jij het pakje hebt en dat je het ergens hebt verstopt. Als je het verliest, sta je dan niet zo best voor. Hm. Heb je bezwaar tegen dat ik ook de helft van je koffie drink?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 Met Carver, juffrouw Julia. Als u mij wilt helpen, pak dan onmiddellijk een koffertje, neem uw auto en rij naar de dichtbijzijnde telefooncel en bel TALORES 8802. Hallo? Hallo? Deze ski-hut van u? Ja. Komt u binnen? Ja, graag. Uh, heeft u de tape-record en het projector meegebracht? Ja, en heeft u het pakje? Ja, licht. Zeg er is niets te eten, huis. Ik ga even wat halen. Dan kunt u intussen dat filmpje afdraaien. Ja, En zo okay. terug. Goed. Zo. omzetten. Filmpje erin. Ja. Ah, kijk eens. Net wat ik dacht, Panda Boebakar. En die andere twee, dat zullen wel generaal Gonwalla en mevrouw Falia Maxen zijn. Oh ja, het is geëikte filmpje: hè? pornografie voor oude impotente heertjes. Oh ja. Het is wel bezwarend materiaal voor generaal Gonwalla. Nou, ik heb het laten zien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 Zalige pyjama's draag je. Het verdomde panda Nou kom nou kom nou. Met Dunford. Ja, met Carver Dunford. Ik ben op het ogenblik in het van voor Julia.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 De regie had Hero Muller.